Laat ons deze dienst aanvangen door met elkaar te zingen uit psalm 87, het tweede vers. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen. O schone stad van Israëls oppereer. Ik zie Rahab, ik zie Babel, tot uw eer, bij hen geteld die mijn grootheid zingen. We noemden u het tweede vers uit psalm 87.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 Want David zeide tenzelfde dag: al wie de Jebesite slaat en geraakt aan die watergoot en die kreupelen en die blinde, die van Davids ziel gehaat zijn, die zal tot een hoofd en tot een overste zijn. Daarom zegt men, een blinde en een kreupele zal in het huis niet komen. Al woonde David in de burcht, en noemde dien Davids stad. En David bouwde rondom van Miloaf af en binnenwaarts. David nu ging geduriglijk voort en werd groot. Want de Nier, de Godreerschare was met hem.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 de hemelen vertellen u weer, het uitspansel, uw handen werk. De dag en de nacht brengt ze sprake voort. De os kent zijn bezitter, de ezel de kribbes is heers, maar mijn volk verstaat u niet. Adams geslacht, pronkjuweel, heren. Is een God kwijtgeraakt in de diepte van de val? In zichzelf onderworpen aan het drievoudig verderf. Onbekwaam tot enig geestelijk goed, geneigd tot alle kwaad, leeft de mens uit wat hij is, een gevallen mens. Oh, we lezen in dat zo treffende dat wij in dat rijk Gods niet kunnen komen. Tenzij de mens wedergeboren wordt. Bij de doop van de kinderen worden we daar toch maar opnieuw weer bij bepaald. Nademaal wij en onze kinderen. ...in zonde ontvangen en geboren zijn... ...en daarom kinderen der storens... ...gelijk alle mensen. Opdat we zouden weten, heren... ...dat het rijkdom van die goddelijke genade... ...uitgedacht in de eeuwigheid... ...rustend op het wal behagen, ...zijn uitvoering verkrijgt in de handhaving van uw goddelijke deugden. Daarom waart u, o medere David, schuldenaar aan het recht van uw vader om een schuldig volk te representeren. En u zijt die vrijgesproken in de trappen van uw verhoging om een doodschuldig helwaardig volk vrij te kopen op grond van uw bloed gestorven om de zonde en opgewekt tot rechtvaardiging. Het uit te voeren, Heere wilde u langs de weg van die middelen die u aan uw genade, aan uw gemeente geeft. Wij hebben een profetisch woord dat zeer vast is en gedoet wel dat ge daarop acht geeft als scheidende licht in een donkere plaats laat de bedouwing van uw goddelijke geest niet ontbreken wanneer we de gemeente, u, de heren, betrouwen. Of het u behagen mocht om uzelf een bekend te maken. Wat zou dat kloppen op de heup worden geleerd. Uzelf een bekend te maken die eer dat u de zonde ongestraft liet blijven. Zo gestraft hebt aan uw gezegende schootzoon. Maar ook door het dierbare geloof ruimte maakt in de ziel van de uwen. Voor hem die waarlijk in het gerecht gestaan heeft. O fontein der hoven. per daar levende wateren die uit hun liemen ontvloeit. Vloeit in en vloeit over. En harten van mensen kinderen die daar alles aangedaan hebben en zullen blijven doen om uit uw goddelijke vingeren te blijven. Nogtans zult in de uitvoering van uw goddelijke raad uw doel bereiken. U zult in het midden van hen doen overblijven, een ellendig en een arm volk. En dat zal op de naam des heren betrouwen, en op deze zou u zien op de armen. En de verslagenen van geesten die voor uw woord weeft. Voorwaar, Heere, genade in al zijn luister. Zal toch maar alleen benodigd worden. Van degenen die onder het rechtvaardige vonnis van uw heilige wet hebben leren buigen. Heere, en uw naam. Als persoon, als Jezus als zaligmaker, zal toch alleen maar benodigd zijn als we de betekenis van die naam gaan begrijpen. Want zaligmaker betekent toch verlossing van het grootste kwaad en het voeren tot het hoogste goed. En dan moeten we dat maar gemaakt worden, Heere. Anders dan grijpen we met onze handen aan het heilige en zullen met Uzia eeuwig omkomen. Leedrijke betekenis van uw ambtelijke heerlijkheid, ook wanneer we vanavond daarvan de tekenen mogen zien in de bediening van de heilige doop, namelijk dat bloed dat reinigt van al de zondi en de kracht daarvan in het leven te mogen ervaren, want niet gekocht door zilver of goud, maar door het dierbare bloed van Christus. Mogen u dat toepassen aan de harten van velen, bijzonder ook. Gedenkend aan de kinderen die ingedragen worden... ...mochten ze door u gezegende Goal ingedragen worden... ...in het binnenste heiligdom... ...voor het aangezegd, u's vaders als gekenden, getekenden in het boek des levens... ...en des lams, opdat het zaad u dienen en laat de moeders een sterkte in u mogen vinden... en met de ouders mocht u samen... ook kon het u behagen ze die weg leren... die de verstandigen naar boven komt te leiden. Wat men ook niet kan samenkomen, gedenkt het... heden de roepstemmen zijn veel... opnieuw kwam in de burgerlijke gemeente de boodschap... dat jeugd, jonkheid enkel ijdelheid is... En dat is een beleving en dat weten die ouders en dat weten nu ook de grootouders in de familie die met ons meekerken. Maar wat zou het te wonder zijn als onze jonge mensen het eens gingen begrijpen dat ze ijdelheid zijn. Dan zouden ze de ijdelheid van de wereld niet zoeken en het ijdele leed van de wereld niet dragen en het ijdele gedrag van de wereld verafschuwen. Mocht u uw weldadigheid nog groot maken, grote uitdeler. Wil u vanavond ook uitdelen naar de trouw van uw aanbiddelijk verbond. Mogen u uw kerk bouwen door uw hand krachtig te nederwerpen wat uw vermogen tart. Uw gemeente gedenkend, dat deelt je op aarde in een huilende woestijn omringd met een driehoofdige doodsvijand die maar niet ophoudt om aan te vechten. Of in uw kerk heeft gezongen die mijn ziel belagen, ze leggen de lagen en ze ontzien uw hoogheid niet. Maar waar u troostvol tot de Uwe gesproken hebt en geroeid en uit, die zie ons rust verstoren. Mocht u naar uw gedachtenis, aan uw verbond, gedenken vanavond... ...wat rouw draagt en klaagt, waarlijk in het klaaghuis brengen... ...met alle noden en zorgen vanuit hun leven in uw kerk bouwen. In ons vaderland en de buiten zie ons werken... ...mogen openbaar worden in de opbouw en uitbreiding van de kerk... ...en Satans werken mochten verstoord worden... Dat is immers uw werk, u kwam om de werken des duivels te verbreken. Gedenk, heren, wat in ziekenhuizen verblijft, wat verpleegd en verzorgd wordt, aanschouwt de nood van een wereld die zich grijpt tot uw komst. Wanneer? Komt de dag. Zo zong uw gemeente dat ik bij u mag wezen, u aanschijn geprezen. Denkt aan het zeer kleine getal uw getrouwen die je ge nog hebt op de puin van uw kerk dat u ook deze avond uw knecht eenvoudigheid geeft en de zalving der heiligen om Jezus wil. Amen. Ik lees u het formulier om de heilige doop te bedienen. De hoogstom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk...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 Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwas in de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des vaders en des zons en des heilige geestes. Want als we gedoopt worden in de naam des vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader. Dat u met ons een verbond en genade opricht ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren. Of aan onze beste keren wel. En als wij in de naam des Zons gedoopt worden... ...zo verzegelt ons de Zoon dat jongs was ...in zijn bloed van al onze zonden... ...ons in de gemeenschap zijn dood... ...en zijn de wederopstanding inlevende, ...also dat wij van onze zonden bevrijd... ...en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden... ...in de naam des Heilige Geestes... ...zo verzekert ons de Heilige Geest... ...door het Heilige sacrament dat hij in ons wonen... En ook dat lidmaat van Christus Heilige wil ons toegeven naar datgene we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, zodat we eindelijk onder de gemeente daaruit verkoren en in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zullen we, kweden van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat we deze enige God.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 Zo moeten wij in Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. O, de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mogen we ze nog daarom van de doop niet uitsluiten. aangezien zij ook zonder hun weten dat verdoemen in de zijn. En als ze we ook weder in Christen tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham... De vader aller gelovigen en overzulks mede tot ons en onze kinderen. En zeg in de Genesis 17, vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij. En tussen u en tussen uw zaad na uw enige slachten tot een eeuwig verbond. Om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Peter in zijn handelingen 2, vers 39. Met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die er ver zijn. Zoveel als hij de Here onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welke een zegen des verbonds en de gerechtigheid des gelozen was. Gelijk ook Christus hen omhelste handen opgelegd en gezegend heeft, namelijk 10, vers 16. Dan wil u nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen.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 De ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt. En de gelovige Noachse nachtzielen uit de grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte varen om met al zijn volk in de rode zee verdronken hebt en uw volk Israël, de rofoes daardoor geleid door het welk de dood beduid werd.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 opdat ze dit leven in het welk toch niet anders is dan de gestadige dood, om u het wil getroost verlaten en ter laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem onze Heer Jezus Christus uw Zoon met u en de Heilige Geest een enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. zoeken ouders op te staan.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 ...hierop ongeveinsdelijk antwoorden, eerstelijk. Hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn... ...en daarom aan allerhande ellendigheid... ...ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen... ...of geen bekend als ze in de Christus geheiligd zijn... ...en daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten ander of geen die in het oude Nieuwe Testament... ...in het artikel in des christelijke loons begrepen is...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 En ouders, wat is dan daarop uw antwoord? Geliefde ouders. Neutraliteit. Dat bestaat niet bij God. De grote leraar, die heeft dat in het evangelie ons duidelijk geleerd... Wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Dat is niet onduidelijk. Waarom het ging? Wel, de grote leraar die had wonderen gedaan. En het verzet tegen God openbaart zich ook tegen de werken van God. En tegen de wonderen van God. Nu waren die wonderen niet te ontkennen. Want ze waren te zien. Nou, ja, dat is goed als God de mens bekeert, Dat moet je toch zien? Ja, toch? Die wonderen die waren dus niet te ontkennen. En toen hebben ze gezegd dat die wonderen die hij deed. Dat waren wonderen die kwamen van de hel vandaan. Ze zeiden... De overste der duivelen. En toen heeft Jezus deze woorden gesproken. Wie met mij niet is, die is tegen mij. En die met mij niet vergadert, die verstrooit. Uw ja-woord dat opgeklommen is voor het aangezicht van de levende God. Heeft een keus in zich. Want in die keus hebt u beloofd uw kinderen... In de voorzijde leer, naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. En ten opzichte van die voorzijde leer, nou dat is de leer van vrije genade natuurlijk. Dat is die leer van waar God het hoogst verheerlijkt in wordt en waar de zondaar het diepst in vernederd wordt. Dat is die leer waar Paulus verroemde... ...uit genade zijt gezalig geworden. Leer die aanvaardt... ...waar altijd het begin God legt... ...in het wonder van de bekering. Namelijk in deze, wij met onze kinderen. Hoort u? U ook. Niet alleen die pandjes... U en uw kinderen in zonde ontvangen en gebogen. En daarom niet in de leidelijkheid terechtgekomen, niet een verbondskind geworden dat moet gaan geloven, maar dat in het Rijk van God niet kan komen tezij het wederom geboren worden. We moeten bij God terechtkomen en de godswerk leren aanvaarden en de godswerk leren bewonderen. Dat bedoelt u, niet hierin. We moeten met onze kinderen bij God terechtkomen. O, oh, wat een wonder. Als daar eens waarheid in ons leven mag zijn. Want die niet voor is, stegen En die niet vergaterd, die verstrooit. Uw ja-woord een jawoord van je hart zijn. En in de praktijk mocht dat openbaar worden. Maar luister nou eens eventjes. Dat is niet alleen voor deze ouders. Dat geldt ook voor u. Die met mij niet is, die is tegen mij. En die met mij niet vergadert, die verstrooit. Blind voor God. Blind voor het werk van God. Blind voor de werken van God. En toch zijn ze er. Dat moet we een of een andere kant uit. We komen er bij God terecht. Of we komen tegen God terecht. Niet? Wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Dan mocht de heren het eens aanspreken. Er was van de week nog een paar oude mensen. en die zorgen van het leven. En die herinnerde me. aan een begrafenis van een oud, geoefend kind van God. En de oude Franje. begroef dat oude kind van hem. En die nam een steks die de geest van Christus niet heeft. die komt hem ook niet toe. En toen zei die oude vrouw. dat is hemelleven bij me gebleven. En dat heeft me er altijd buiten gezet. Want ik had die geest van Christus niet. Wat niet voor is, is er. Dan mogen de heren de bediening van de doop ons willen leren. Waardoor een verloren en een ellendig Adams kind. Weer in de gunst en in de gemeenschap met God herstel kan worden, Namelijk alleen door het bloed. Dat was van de zonde. We gaan naar de doop. De kinderen en de ouders toezingen als naar gewoonte uit de zegebeden van 134. Dat is hele zegen op u daal en dat doen we staande na de bediening van de dood. Nelis, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Komt u. Gijsbert, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en als heilige geest. Komt u naar. Anne, ik doop u. In de naam des vaders. En des zoons. En als heilige geest. Amen.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 te loven en te prijzen. Amen. Wij zingen psalm 132, daarvan de versen 9, 10, 11 en 12. De versen 9, 10, 11 en 12 van 132, terwijl we zingen, wordt er gecollecteerd, want Sion is van God begeerd, wordt met zijn honing hoog vereerd, ik zal Sion daar arme spijst. En wat er verder staat, 132, 19, 11, 12, en dan kunt u de kinderen de kerk uitdragen. <middels> In het tweede boek van Samuel. Uit het vijfde hoofdstuk. In de volgorde van onze vorige Bijbellezing vragen wij nu uw aandacht voor de versen 6 tot en met 10. 2 Samuel 5, 6 tot en met 10.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 ...en geraakt aan die watergoot en die kreupelen en die blinden... ...die van Davids ziel gehaast zijn, die zal tot een hoofd en een overste zijn. Daarom zegt men, een blinde kreupel zal in het huis niet komen. Al zo woonde David in de burg en noemde die David stad... ...en David bouwde rondom van middel af en binnenwaarts. David ging gedurig voort en werd groot... Want de Heerde, de God aan je scharen, was met hem. Thema van vanavond, Davidstad. Kunt u wel onthouden, jeugd, jeugd. Waar zitten jeugd, ouders? Waar zitten uw kinderen? Davidstad. Drie gedachten. Door Jebusieten... ...is het een vijandige stad. Door genade is het een overwonnen stad. En door David is het een bewoonde stad. Davids stad. Door de Jebusieten een vijandige stad. Ge zult hier niet inkomen. Door genade een overwonnen stad. Maar David nam de Burg Sion in. En door David een bewoonde stad. Al zo woonde David in de burg. Heel eenvoudig. Als geest mogen ons ook vanavond de schriften openen. In luisteren en in spreken. Na de salving van David. Waar we de vorige keer uw aandacht voor hebben gevraagd. Namelijk voor de derde zalving. En nu gewezen dat in Bethlehem de eerste zalving geschiedde. Dat in Hebron de tweede zalving geschiedde door de stam van Juda. En zeven jaar later werd in Hebron David gezalfd tot koning over gans Israël. Zo werd. ...waren we de vorige week met onze gedachten, kon het zijn met ons hart, ook gebleven. Dan is er dus al heel wat gebeurd. En dan zou je denken, nu komt naar al die wederwaardigheden... ...naar dat zwerven door de woestijnen... ...door dat wonen in de spelonken... ...door dat opgejaagd worden door de vijanden... Als een veld hoen over de bergen dat er nu een tijd van rust en van vrede zou aanbreken. Maar in het leven van Gods gemeente, en neemt dat nu maar te harte. het is hier het land van de rust niet. En we lezen dan ook heel opmerkelijk dat David de strijd weer aangaat. Ja, we moeten dat wel eventjes goed onderzoeken, want de beloften God, die natuurlijk voor zijn gemeente gelden, God verspelt zijn beloften niet, die hebben eenmaal tot Abraham gezegd, al dit land zal ik aan u geven en aan uw zaad tot in eeuwigheid. En die belofte van God, die moet vervuld worden. Want in het midden van het land Israël, daar treffen we, en dat is dus de geschiedenis van vanavond, nog een vijandig gebied aan, het vijandige gebied van de Jebusieten. En die Jebusieten, die hebben de burg Sion, later het Jeruzalem, in bezit genomen. En ze hebben daar hun sterkte gebouwd. Hoewel dit deel eenmaal bij het lot toegewezen werd aan Benjamin, heeft de stam van Benjamin die Jebusieten niet verdreven. En we lezen ook, u kunt dat allemaal vinden bij de richteren en de kronieken, dat ook de stam van Juda... Herhaalde malen pogingen deed om die roofmensen in het roofgedierte daar vandaan weg te krijgen. En dat is mislukt. En is er niets erger dat er natuurlijk midden in Israël, midden in het land van Juda, een plaats is dat overheerst wordt door de vijanden van God en de vijanden van zijn heilige dienst. En als David geroepen wordt tot koning over Israël... is de strijd die hij nu begint een heel logische strijd. Want het heeft te maken met zijn roeping. Het heeft te maken met zijn zalving... En die roeping en die zalving, die moet naar buiten in de vrucht openbaar komen. En die moet openbaar komen dat hij steeds opnieuw de zijde gods kiest. En dat hij daarom allen die Sion haten vijand is. Dat kan niet anders. Zou ik niet haten die u haten. Ik haat ze toch met een dodelijke haat. En dan begrijpt u misschien ook waarom we vanavond ook in de doopdienst daar zo mee zijn begonnen. Want wat niet voor is, dat steden. Neutraliteit bestaat eenvoudig niet. Maar nu dan gaan we ook een weinig verstaan wat hier nu in deze geschiedenis zulke leervolle lessen... Aan ons wordt medegedeeld. Ik zei, waar God werkt en woont. Waar de roeping is, zowel in de genade als in het ambt. Kan dat in de vrucht naar buiten niet verborgen blijven. Dat weet uw omgeving als God wonderen doet. Dat weet het bedrijf waarin u werkt. Dat weet in uw kinderen. Dat weet u nu, buren. Dat komt in de vrucht naar buiten openbaar. En daarom zou het in strijd zijn geweest met de roeping van David en met zijn zalving als hij nu rust in Hebron gevonden zou hebben. Dat kan niet. Want dan gaat de strijd pas beginnen. En dat komt nou hier dus, in deze geschiedenis, maar al te duidelijk openbaar. Hoe bedoel ik dat nou? Wel, de vrucht van een mensenleven is alles tweerlei. Er kan nooit meerdere kanten uitgaan. Wanneer we door God aan de zijde van God zijn gesteld, dan zal dat leven van ons tot nut zijn van God en van zijn eigen dienst. Maar. Als hij nog zijn natuur staat. Op welke wijze dan ook dat uitleven. Dan zal dat altijd zijn. Tot afbraak. Van God en zijn dienst. Dat kan niet anders. Dus wat nog hier nu geleerd wordt. Wel. Die steeds voortgaande worsteling. Van vrouwen en slangenzaad. De voortdurende. Nooit op te houden strijd, die zich daar afspeelt, naar het koningschap van David. Of ons leven is gerecht tegen God, tegen de leer, tegen zijn volk, tegen de ambten. Of het is door genade, door God, tot nut van Gods gemeente geworden. Het is een van twee. Dus die lijn die hier in deze korte geschiedenis door de schrift getrokken wordt, die gaat dus vanavond dus dwars door u en mijn leven heen. Is u of mijn leven tot nut van God in zijn dienst? Tot nut van God in zijn kerk? Of is ons leven niets anders dan afbraak, afbraak, afbraak, afbraak? Dit is de geschiedenis van vanavond. En dan begrijpen we ook het verband. Want wanneer er staat geschreven, en te Hebron ondergeerde David, enzovoort, en die koning toog op. Er is een opmerking, zoals de schrift: onderzoek vraagt, inzicht vraagt. Nee, staat meer gezegd, dat leer hij niet in Rotterdam en niet in Utrecht en Apeldoorn, dat leer hij dat niet. Ik kan een beetje verstand leren, maar goddelijke zaken leer je van de nemo. Ook hier komt dat in de vrucht naar buiten openbaar. Namelijk David, nee, de koning toog op. Niet David de zoon van Izeé, maar heel duidelijk leert de schrift vanavond ons. Hier is de gezalfde. Hier komt zijn koningschap in de hoogste luister naar buiten openbaar. En dat koningschap, dat kan niet anders. Omdat hij door God aan de zijde van God gezet is. Dan gaat het om Gods zaak en dan gaat het om Gods naam. David, nee, de koning nu toch op. Ja. De vijand immers is in de boezem van Israël. Vergeet u niet. Je kan kijken naar links en naar rechts. Om Jeruzalem. Om die plaats waar de Jebusieten zich hebben gevestigd. Het is letterlijk het hart van het land. Het hart van de natie. En daar in het hart van de natie zit de bron van vijandschap van opstand gevestigd. En als je dat nu eens eventjes doordenkt waar dit onderwijs vanavond ons naartoe wil wijzen. Dan ziet dat natuurlijk nogal eenvoudig. Niet alleen op de strijd van toen, maar ook. Op de strijd van nu? Of dacht u dat de strijd van Gods kinderen met lange afstand te raketten gebeurt? Of wist u niet dat de strijd van de kerk altijd man-tegen-man gevechten zijn? En dat komt nou ook hier maar al te duidelijk openbaar. En nu in de vrucht van het leven. En daar ga ik toch vanavond iets van zeggen. Want omdat dit woord van God ons daartoe nu eenvoudig toenoopt. En ook tot een wonderlijk onderwijs voor de strijdende gemeente op aarde. De vijand zit in de boezemmensen. De vijand die zit dichtbij. Die zit dichtbij in de kerk. Die mensen die in die wereld achter die voetbal aanhuppelen. Maar daar heb je geen last van. Maar wat zo dichtbij zit. Die in de gemeenten zijn. Die zo duidelijk in leer en leven hun anti-god komen te openbaren. We geloven toch niet in de veronderstelde wedergeboorte. En we geloven toch ook niet in een vastgestelde wedergeboorte. Daar gelooft u toch niet in als u in de krant leest dat het bij de keus van de mens uh, is en dat die mens kiezen moet. En als die mens voor Jezus kiezen moet en gekozen heeft, dan is dat een vrucht van de wedergeboorte. Kan je openbaar in onze christelijke bladen lezen mensen... Deze door en door remonstrantse wereld. En daarom, die strijd die is niet buiten ons, die zit in uw huis, die zit bij uw kinderen, die zit bij uw man, die zit bij uw vrouw. Die strijd die spits zich toch immers toe, en dat is het beeld wat hier ons wordt getekend. Daar in de boezem van het volksleven. Daar zit de burg Jebus. Daar is het Sion. Daar zijn de Jebusieten. En David heeft dat goed begrepen. Het nieuwe leven is een keus. Komt naar buiten. Zowel in het leven met God. Als in de strijd aan de zijde van God. Die vijand had zich verscholen midden in het volksleven van Israël. En alle pogingen die tot nu toe gedaan werden, om die vesting uit te roeien, nog de stam van Benjamin, nog de stam van Juda, was het gelukt. En daarboven in hun roofholen, zaten de Jebusieten. Ik lees immers, en de koning toog met zijn mannen naar Jeruzalem tegen de Jebusieten die in dat land woonden. Oh zijn lessen, lessen in het leven van God strijdende kerk op aarde. Toen toog de koning uit. Het wijst naar de strijd. Die eeuwen en eeuwen doorgaat. En het nieuwe leven, die weet het. Het zit niet buiten mensen. Het zit binnen. De oude gemeente die beleidt van de driehoofdige doodsvijand. Die niet ophoudt om aan te vechten. En daarvan is het een heilige symboliek. Wat hier vanavond in de schrift aan u en mij geleerd wordt. En David duldde dat muitgespan niet in het midden van de natie. En daarom mobiliseert hij. En daarom trekt hij op, omdat het een zaak Godes is. Ik heb daarover zitten denken. Midden in het volksleven. Midden in de kerk. U kan weten dat de Heere in de heerlijkheid van zijn genadeverbond onderscheid maakt tussen het, de openbaring van het verbond en het inzijn van het verbond. Die openbaring van het verbond, die openbaart zich particulier, patriarchaal, nationaal, en de kerkelijke openbaringsvorm. De particuliere vorm waarin God het verbond openbaart. Maar het is niet alles Israël wat Israël is. Van Adam tot Abraham. Maar er zat in Abraham's huis ook een verbondskind. Ismaël. En ze was een vijand. En wanneer de patriarchale openbaringsvorm komt. Isaac... Jacob, Esau, maar dat is dicht bij huis. De openbaring van het volk van Israël. De nationale openbaringsvormen. Dat is David, maar ook Zo. En die nieuwtestamentische kerk in zijn openbaringsvorm. mag de les van vanavond wel eens heel goed te harten nemen. Het is niet alles, Israël, wat Israël genaamd wordt. Laten we dat toch eerlijk tegen elkaar mogen zeggen. Mens. Zekerlijk, er is een openbaring. De kinderen zijn in het verbond en in zijn gemeente begrepen. Hebben we geleerd. We zijn gedoopt. Geboren. We worden opgevoed. Maar nog zegt de grote leraar, gekomen tot het zijne, maar zijn en hebben hem niet aangenomen. Zeker, lippenwerk is er voldoende. Verstandswerk daar ontbreekt het niet aan. Gevoeligheden, ze zijn maar al te over. Maar is dan onze lippentaal, onze gevoeligheden, het bewijs van de wedergeboorte? Zijn er dan niet andere normen die de Heer in zijn woord ons leert? Zijn er dan geen drie stukken? ...die nodig zijn... ...om wel zalig te leven en te sterven... ...en is het stervende leven van de levende gemeente... ...dan uit onze prediking verdwenen. Daarom, wat een les. Kijk mensen... ...de mens is een vijand van God... ...en alleen door genade ...worden we door de heilige geest... ...daaraan ontdekt... ...om het wonder te leren... Dat onze handen die kunnen niet grijpen en onze voeten die kunnen niet gaan. Het is de les van eenzijdige genade, soevereine genade, deelachtig gemaakte genade. En daarom komt die strijd niet tussen de wereld en de kerk. Maar de strijd die spits zich toe. Daarom hebben we in dat doofformulier als u geluisterd hebt kunnen lezen, dat wij in dat Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij we wederom geboren worden. En wat zijn nu die vruchten van de wedergeboorte? Wel, dat zijn mensenkinderen die aan de zijde van God terechtgekomen zijn. Maar dan kom je ook aan de zijde van de leer terecht. Echt waar hoor, en aan de zijde van de gangen die God met zijn kinderen door alle tijden en eeuwen heeft gehouden. Anders zouden al die taal van die oudjes geschreven en zoveel geschriften van de reformatie en de nareformatie tot de leugen zijn. Zij hebben gelijk, of onze moderne theologie, hier is geen vereniging denkbaar. Wat niet voor is, dat is tegen. En wat niet vergadert, dat verstrooit. En daarom begrijp ik, dat David als koning gans Israël, en Sal die wist het ook. Maar Sal heeft het gezegd, ik zal, ik weet, zegt hij, dat je koning over gans Israël zou worden. En daarom zit daar te midden van dat volksleven, die Jebusieten. Daar gaan we even over denken, wat zijn dat voor mensen? Nee, ga er geen lang verhaal over maken. Maar waarom zijn die Jebusieten zo vijandig? Waarom spotten ze met David? Waarom honen ze zijn koningschap? Waarom drijven ze te spot met de mannen die David volgen? Jebusieten? Oh, u kan het weten. Ze zijn nakomelingen van een zoon van Gam en Canaan -en niet. En de derde zoon van Canaan, die heette Jebus. En daar zijn die Jebusieten dus van afkomstig. Ze komen uit de linie van Gam vandaan. En ze hebben zich genesteld daar te midden van Israël. En ze hebben daar hun hoogte gebouwd op Sion. Kaal en onvruchtbaar. Geen ploeg zal er getrokken worden. Geen zaad zal daar gezaaid worden. Geen vijgenboom zal er zijn. En een druive oogst is niet denkbaar op die kale hoge bergen. En daarbovenin in de bovenstad laten, Jeruzalem is de Burg Sion. En daar hebben ze hun sterke vestingen gebouwd. En op de grens tussen Jeruzalem boven en Jeruzalem beneden lag een platform. En dat platform, daar liep een lange beek door die van de bergen vandaan kwam. En die het water deed stromen tot de berg Sions en tegelijkertijd het vuil van Israël wegdreef. En op dat platform hadden de Jebusieten een verzamelplaats gemaakt. Daar hadden ze de afgoden, daar kanaanieten neergezet. Daar waren hun voorbidders van hout en van steen. Die niet zagen en niet liepen en niet begrepen, en nogthans aangebeden werden. Het waren hun beschermgoden, daar op dat platform tussen het hoge en het lage deel van Jeruzalem. En daar werd de weldadigheid betoond. De dienst der barmhartigheid. Daar lagen de blinden en de kreupelen en de mismaakten. En die werden daar verzorgd. Dat was ook cultus. Dat was ook godsdienst. En dan hebben ze gehoord. Deze Canaanieten, Dat de legers van Saul komen. Naar de erfenis gods. Zeker van dat Jeruzalem zal de Heer later zeggen... Hier wil ik wonen. En daarom zongen wij op psalm 132. Als David daar naartoe gaat. Ligt daar een eeuwigheidsbron. Sion is van God begeerd. Tot een woning om al daar geëerd. Zijn heerlijkheid te tonen. En als dan die legers van David daar komen. Daar in die beneden stad Jeruzalem. Staan op het platform. En David ziet ze daar staan. ...de Jebusieten, David, de zoon van Izii... ...wou je ons verdrijven uit onze vestingen? David, de zoon van Izii... ...met een handje vol... ...en mechtige joden. Wij je strijden? Je komt er nooit in. Wij geven onze burg niet op... ...wat die blinden en die lammen die hier zijn... Die kunnen dat moet je hele legertje wel tegenhouden. Holen en spotten en minachten de Heerlegers van Israël. Ze zitten daar toch veilig in dodelijke gerustheid. Ze hebben al zoveel aanvallen wederstaan. En ze leven daar toch rustig in hun eigen godsdienst met hun maatschappelijke taken. En dat gaat ze toch goed? Komt er maar eens aan. Niemand zal die vesting binnenkomen. Een de beelden. En wezen is zijn de Jebusieten in beeld van uw leven. Mijn onbekeerde medeleider. Alles wat God er al aan gedaan heeft. En je zit er nog in dodelijke onverschilligheid. En wie drijf je dat leventje? Een Jebusiet. Ja, Met een beetje verstandsgodsdienst. Een Jebusiet met wat werk heiligheid. Een Jebusiet midden in de erfenis. En een vijand van God en een vijand van genade. Wie zal ze uit deze burg verdrijven? Daarom begrijpen we dat woord. wat in onze tekstwoorden genoemd wordt. Luistert u maar. En de koning toch op met zijn mannen naar Jeruzalem. Tegen die Jebusieten die in dat land woonden. Ik heb u gezegd dat was een opdracht. Uitroeien wat God tegen is. Door de leidelijkheid past de strijdende gemeente niet. Nu met mij niet vergaan die verstrooid Zo hebben de oude gepreekt. Ze heeft dominee zijn. ...breken achtergelaten... ...en zijn catechismes ...en zijn dogmatiek... ...opdat we weten waarom... ...we gereformeerde gemeente zijn... ...de leer... ...die naar de godzaligheid is... ...en ja mensen we hebben ook een hoopje... ...van die jebusieten... ...dat zeg ik dan toch maar in nu. ...maar de grootste kwaal is... ...die jebusieten in uw hart... ...en in uw leven... ...waarin u ook op eigen wijze je verzet... ...tegen de ware leer van vrije genade... ...en voor God niet kan... ...en voor God niet wil duigen. O, oh, wat een eeuwig wonder... ...dat er dan toch nog maar staat... ...ondanks alles wat die mens daaraan doet. Waarom toch eigenlijk? Waarom? Wel, mensen, we willen onze dodelijke gerustheid niet prijsgeven. Dat is toch zeer. Hoor. We hebben onze vastigheden... En we doen nogal wat. Wij we zijn wel barmhartig. En we hebben nog zat sociale taken te doen. Niet waar. Maar nu gaat het er over Wat God aan zijn erfenis toegezegd heeft. Daar hoort ook dat, dat Jeruzalem bij. Begrijp je? Van God begeert. Tot een woning om al daar geëerd. Zijn heerlijkheid te tonen. En daarom is David. O oh wonderlijk. In zijn opdracht. Zie ze gaan. Eigenlijk. Ook al naar de goddelijke voorzienigheid. Want als u zich nog herinnert. De vorige keer hebben we gezegd. Dat bij die kroning en die zoving van David. Duizenden aanwezig waren. Herinnert u dat nog? Een groot en een machtig leger. En wat zegt David nu? Tegen zijn stormtroepen. Haal ze eruit. Nou, nou. Hij zegt ik heb er maar eentje nodig. Ik heb er maar één nodig. Ik lees in mijn onderwijs. Want David zeide... dezelfde dagen... ...al wie de in slaapt... ...en geraakt aan die watergoot... waarin die wat je daarvan gezegd heb... ...waar ze hun afgodene rijtjes hadden staan... ...dus tot het hart... ...waarin het verzet is... En die kreupelen en die blinden die van David ziel gehaat zijn, die zal tot hun hoofd en tot hun overste zijn. En dan kent u de geschiedenis. U kunt het lezen in het boek van de Kronieken. Ik zie slechts één man naar boven gaan. Eén man. En daar zijn er duizenden. Eén man slechts. Joab. En Joab klimt alleen het trotsgebergte in. En Joab die komt op bij die waterbron. En bij die watergoed. En het is Joab met een klein handje vol. Die daar de strijd tegen de Jebusieten had. En mensen. Dan heeft God geen groot leger nodig. Slechts enkele. Om zijn bezit veilig te stellen. En dat gebeurt daar nu ook. Want als, kun je hem in de kronieken en bij de koningen lezen. Wanneer Joab daar binnenkomt. Dan is in de tijd van ogenblik de strijd gestreden. Er staat zo kinderlijk eenvoudig in de schrift van vanavond. En David die nam de burg Sion in. Dezelfde is de stad Davids. Nee, geen duizenden slachtoffers. Hier is in wezen waar geworden. God was aan mijn zij. En hij ondersteunde mij. En wat de Heere eenmaal tegen Jozef had zeggen zou. jaren later. Gij zult in deze strijd niet te strijden hebben. Of moet ik het eigenlijk zo tegen u zeggen. Dat u het een beetje begrijpt waar het over gaat. God neemt die Jebusieten wel voor zijn rekening. Echtelijk. God neemt die Jebusite maar voor zijn rekening. Joab is naar boven geklommen. En ik lees, en zo nu nam David die stad in. Ja, het is de stad Sion. Wat een ontzaggelijke en wonderlijke zaak. Want als hij op die berg Sion is, dan heeft hij daar niet de vlag hoor. We hebben het gewonnen. Nou. Dan gaat hij doen. Wat ik kan zeggen. Dat gebeurt daar in Jeruzalem. In Sion. Maar dat gebeurt ook als God die burgt van u. uw jebusite burgers gaat overwinnen. Dat gebeurt precies. Even. Wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij schoonmaken houden. Kan je lezen. Dan wordt er afgebroken en dan wordt gebouwd. Er wordt gereinigd en dan wordt geheeld. En het heeft een ogenblik zijn al die afgoden van die jebusieten. van die Kananieten, te niet. Hij heeft een ideetje laten staan. Een ideetje. En als God hier nou bekeert, mensen, dan gaat dat precies één te beginnen: dan gaat het om de zaak Gods, dan gaat het om de strijd des heren. en de heren staat daarvoor in. Begrijpt u? En dan laat de Heer niet één afgod in je hart overblijven. Dan gaat de Heer zijn reinigende en krachtdadige werking openbaren. Ik lees en David nam die stad in. Hij noemt ze de burg Sion. Sion heeft nu een heel ander gezicht gekregen. Was Sion voor deze een plaats... Waarvanuit gevochten werd tegen God. En tegen zijn gezalverde. En tegen de heerlegers Israëls. Was die burg voorheen één bron van opstand en weerstand. tegen God en vrije genade. Maar nu David die burg Sion ingenomen heeft. is er niet alleen wat veranderd. Nee, toen is er iets vernieuwd. En vanaf dit moment. Is deze berg een woonplaats des Allerhoogsten? Een bron van veiligheid voor de zijnen? Een plaats waar Hij vertoeft ik zal Sion, ik zal daar armen spijs, hier zegenen op de ruimste wijs, mijn priesters met mijn heil bekleed en het volk doen juichen wel tevreden. Een cardinale 100% ander leven openbaart zich. Als God in zijn aloverwinnende kracht ons hart inneemt, onze burg gaat innemen, mensen. Dan ga je afgoden eraan. Maar dan wordt ook je vijandschap weggenomen. En je weerstand tegen God wordt gebroken. En dan komt in je leven een innerlijk verlangen. Om je hart te maken tot een woonplaats dat is allerhoogste. Dat zal de eeuwige, enige God, o oh wonder, ook in die burg Sion hier zijn intrek gaan nemen. En dan zal je weten wat er in je leven heeft plaatsgevonden. ja, David nam de burger. Wat ik ervan zeggen wil, of je tot een geloof gekomen bent, laat ik dat nou niet zeggen. Laat ik nou maar nu vragen of God je ooit overwonnen heeft. Of je het ooit van God verloren hebt. Of God je te sterk geworden is. Of u je, je wapens voor God hebt ingeleverd. Of gelooft u niet dat genade nog altijd bestaat. Dat vijanden met God verzoend worden. Al zo is deze kinderlijke geschiedenis vol van bevindelijke leidingen. David, ik heb nog wat gelezen ik lees in de schrift namelijk al zo woonde David in de burg en noemde die de stad David ja maar zegt u wacht nou eens even nu slaat wat over nee ik sla niks over dat komt nog luistert u mij? want daarom zegt men een blind en een kreupele zal in dat huis niet blijven wat, wat dat eigenlijk bedoelt? Wel, dat is een heel stuk ironie in de heilige schrift. Zoals bijvoorbeeld psalm 2, waar onze bekende theologen van zeggen, als de dichter van 2 zijn psalm schrijft, doet dat hij in heilige ironie. Waarom woeden de en waarom bedenken die volken uitlaat? Waar ben je mee bezig? Wel, dit spreekwoord wel eigenlijk ironisch hetzelfde zeggen. Namelijk, wat zegt tegen God verzet? Wat in dodelijke gerustheid zich zal handhaven? Wat meent in zijn strijd tegen God en de waarheid? Pas op hoor. Als je tegen God strijdt, strijd je ook tegen de waarheid. Het is allemaal ijdelheid. Allemaal ijdelheid. God zal zijn waarheid nemen, kruis. En eeuwig zijn verbond genengd en eeuwige wonder. Nu zal de Heer dat Sion, wat de Jebusieten geheerst hebben, zal hij tot zijn eigendom verklaren. Ja, er staat iets wonderlijks. David die zegt niet dat hij die stad veroverd heeft, dan ga ik weer naar Hebron terug. Nee, ik lees en David woonde in die burg en noemde het Davidstad. Nu gaan we over dat wonen met elkaar nog eens denken? Ja? Ga eerst met u zingen. 48, vers 5. Over Sion. Dat Sions berg weer galm van vreugd. Laat Juda's dochter zijn verheugd. Welge haar vijand sloeg in strijden. Gaat Sion rond aan alle zijden. Telt al de vestingwerken en torens die het versterken, ja ziet, met een oplettend oog, paleizen stijgeren hemelhoog en stout verduren al het geweld op dat gaan u kroos vertelt, het vijfde van 48. Geschiedenis is dus een wonderlijke spraak verbonden. Wat eigenlijk? Deze. De grootspraak van de mens. Tegen God. Zal teniet gedaan worden. Begrijpt u dat? De grootspraak tegen God zal ze niet genoemd, want David nam de burg in, al zeiden ze je komt er nooit in de grootspraak van de mens zegt Farao tegen Mozes en Aaron, wie is de heer he? nooit zegt hij, wat zegt de heer en neem ik dat de grootspraak van de mens grote babel en Atalia, en Isebel, en Herodes, stem Gods, de grootspraak van de mens. En God maakt het ijdel. Heeft God uw burg ook ingenomen, uw grootspraak tegen God teniet gedaan? Gaat er zo verdenken mens. Het is geen spelletje. Ons leven op weg naar de eeuwigheid. Het is voor of tegen. Die niet vergaderd verstrooit. Ik lees. En David woonde al daar. Dan neemt hij intrek op die plaats. Waar vroeger niets ander dan een bron van vijandschap was. Je zou haar zeggen. Waarom heeft het niet gedaverd van de hemel? En hebben de bliksemschichten van Gods heilige toren de Jebusieten niet verteerd, gelijk Sodom en Gomorra weggebrand werd? Waarom? Omdat de vrijmacht van Gods genade als een heilig symbool aan ons gepreekt zou worden. In die burg van vijandschap. In dat edele verzet tegen God staat de godsdaad van God. Gij hebt me overmocht en je bent te sterk geworden. Bekeert God tegenwoordig vrienden? Of maakt hij van vijanden vrienden? Of maakt hij niet van dodelijke vijandige mensen een volk dat gewillig gemaakt wordt? Op de dag van zijn nek. En het wonder van deze gelijkenis. Ach ze is kinderlijk. David woonde. In deze berg. Weet je het. Is er ooit een tijd in uw leven geboren. Dat God je heeft afgebroken. Tot de fundamenten toe. En hij woonde daar. Het wonen dat is vertoeven zijn gunst, zijn gemeenschap, daarin openbaar. Daar in die Burg Sion, waar de liederen der revolutie geklonken hebben, klingen nou de, de liederen in Sion. Psalm 87, daar zijn we toen mee begonnen. Van de Godstad, van dat wonder dat de Heere genade verheerlijkt... en weer wonen... en plaatsen waar voorheen niets anders was... dan één blakende vijandschap. Want de mens... die is niet in de leidelijkheid gevallen. Maar de mens is in een doodstaat terechtgekomen. En dat maakt nou het wonder uit. En het is een volk op aardig, die dat geestelijk heeft beleefd... en zegt... O oh God, wil je hier wonen? Hier wonen. Ja, ik lees... En al zo woonde David in de berg Sion. En hij noemde die Davidstad. Ja, dat was toch mijn thema. Davidstad. Ik heb niet zoveel tijd meer ziek, maar enkele gedachten. Zijn naam staat erop. Ja, dat betekent van mij. Van mij. Davidstad wil eigenlijk zeggen, mijn stad... ...naar eeuwige verkiezing... ...en naar goddelijk welbehagen... ...tot de plaats van Gods eeuwige woning... ...en Gods eeuwige rust. De stad is de zijne... ...eerlijk... ...en oprecht... ...in de weg van rechte strijd... ...de zijne geworden. En dan... ...daar gaat God een getuigenis aan geven. En welke getuigenis dan? En David bouwde rondom en van binnen binnenwaarts, en ik heb u gezegd... dan moet ik naar de kronieken toe... en ik moet naar de boeddha-rechteren toe... om je dat duidelijk te maken. En dan kan je dat lezen, hè. Die schoonmaak die dan gaat beginnen... net als toen Menasse terugkwam... in... Uh, in Jeruzalem. Want toen vond hij... de vrucht van de zonde... en de vrucht van de vijandschap. En als God nou... in je leven gaat werken... Dan vindt hij daar geen schoon blaadje voor mensen. En dan vindt hij ook geen opgeknapt boeltje. Nee. Want God geeft aan de mens geen boeltje, Maar levensvernieuwing. Echt waar. En dan word je boeltje ondersteboven gekeerd. Hè? En dat valt niet mee. Dan word je geen deugzaam bekeerd mensje. Maar dan word je goddeloos mens voor God. En dan ga je om genade vragen. Dat is de weg die God houdt. Met zijn keurlingen op aarde. Toen heeft David hem die stad genoemd. En David is daar gaan arbeiden in die stad. Kan je allemaal lezen en je goed gaat snuffelen in de schriften. En dan gaat een paar stukken afbraak. En dan Jeruzalem steen herbouwen uit het stof. En dan zal mijn volk weer wonen met zijn raad. En ik geef u de verzekering dat er dan puin in je leven openbaar komt. Waar je nog nooit van gedroomd hebt toen mensen. Ja David... ...die bouwde die stad... ...rondom Middelhoofd, dat wil zeggen... ...een plaats die die aangeeft, dat kan je ook al vinden... ...van eerst de Bijbelboeken af... ...en dat deed hij van binnenwaarts. Staat er zo kinderlijk he... ...dat lieve woord van God... ...van binnenwaarts. Wat dat zeggen wil... ...wel, er zijn mensen die hebben van buiten... ...alleen wat opknabeurtjes gegeven... ...en dan lijkt het nogal wat... ...maar als de Heer gaat beginnen... ...dan gaat het van binnenuit, ziet u... En als de heren van binnen af gaan werken. Binnenwaarts gaan werken. En toen heeft hij de puin van die jebusieten gevonden. Dat is nogal nog duidelijk. En toen is die afkomst openbaar geworden. En ook grootste van deze. En David ging gedurigelijk voort. Ja. Dat is nooit een stilstaande weg. En die werd groot. Want de Heer, De God der heerscharen was met hem. Nee, nee, nee, nee. Er komt geen nagelschrap aan de zijde van de mens terecht. De God daar heeft schaar heeft uitgewerkt. Zo zong de kerk toch? Dit werk? Alles meegezongen? Geestelijk meegezongen? Bevindelijk meegezongen? Dit werk is door Gods al vermogen. Wat zegt u? Door z'n heren hangt alleen gescheen. Anders? Dan is die kerk het 100% met me Als God niet ingegrepen had, hadden lang in de hel mensen. Als God niet ingrijpt in het leven, dan leeft hij uit wat hij is. Dan zijn we jebusieten. Met een stelletje dodelijke gerustheid en we leven door. Maar als de hele nu. En nu krijgt er. Nu krijgt dat volk van God. En geloof me dat, namens. Die ontdekkende en ontblodende prediking lief. Want die weten soms met de puin van Jezus geen raad, hé? Versta je dat? Die weten soms met de puin van Jezus geen raad. En nou woonde hij al daar. En hij gaat voor. En dan vindt hij wat er natuurlijk was en wat wij niet weten. Ga maar diep begraven, mensenkind. Ga maar die begraven. Want dan neem je veel zeep. En dan was je je met Salpeter. Weet je wat je overblijft? Als God je bekeert, blijft er een goddeloos mens over. Dat bekeert moet ik. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. En ik roem in vrije gunst alleen. En waar komt die kerk dan? Terecht in het wonder. Je komt in het wonder terecht, man. Bij de aanvang en bij de voor. En David woonde al daar. Dat weet je. Die zoete inwoning van Gods lieve geest. Naar hij het woord gaat gebruiken. Onderwijzend, vertroostend en bemoedigend. Gelukkig. Durf je vinger ook op te steken. Een overwonnen Jebusiet. Zo werkt de Heer naar de vrijmacht van zijn goddelijke genade. Dat is nou die leer waar je dus het Amen op gezegd hebt. De leer. Waarin God op het hoogst verheerlijkt wordt. Waar de medere Davids zijn werd. Ja, we zijn met die Bijbeleving begonnen. Jaren geleden. En die bron. Van dat eeuwige woord en die leidingen die God met zijn gezalfde heeft. Daar liggen de leidingen in verklaard die God met zijn kinderen houdt. Weet je wat ik vroeger wel eens hoorde. In de tijd dat ik als jongen in de kerk zat. En je liep dan de kerk wel eens uit te luisteren he? achter een paar kinderen van God aan. Dan was je wel eens nieuwsgierig als het aan de oude Lichtenberg of Franje kwam preken, weet je wel. Dan ging ik er wel eens achterlopen. Om te luisteren wat zij van zo'n preek gezegd hadden. En dan hoorde ik ze wel, ik zeggen. ik ben er bovenop gevallen. U ook vanavond. Dan krijgt God de eer en de kerk de zaligheid. Voed je kinderen op in die waarheid. Dan krijgt God zijn eer en de kerk de zaligheid. Buig je knieën voor die God die waardig is, hier en gediend te worden. En uiteindelijk, en dan zongen we ook, eeuwig bloeit de gloriekroon. ...op het hoofd van Davids grote zoon. Amen. Heren, we hebben geprobeerd... ...voorwerpelijk, onderwerpelijk, prakticaal, doctrinaal... ...het woord te onderzoeken in zijn heilige verborgenheid. Ze hebben gezegd, David komt er nooit in... En u hebt een volk op aarde die in de weerstand van het leven dat wel weet, heren. Nooit, nooit, nooit. Zouden ze gebogen hebben? Maar er staat toch een David, die nam de burcht in. Ach, voorwaar, uw inkomst die het heilvol maakt. Overwinnen triënferend, naar de vrijmacht van uw genade, zegent de prediking in het hart van verend, of vertroost een bemoediging, ook tot onderscheiding van waar en niet waar. Voor of tegen, die niet vergadert, die verstrooit lieve koning, neem nog vele burchten in, ga nog wonen in vele harten, en vertroost ook naar uw genade om Jezus wel amen. Slotversie van Sion, 122, vers 3. Dat vrede en rust, milde zegen, u voorbij. 3 van 122. in de vrede, om van te zegen, de zegen, de genade, van in de Jezus Christus, de liefde Gods, des Vaders en de gemeenschap, des Heilige Geestes zijn met u allen, Amen.